12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. De Europese Commissie wil benzine en diesel even zwaar belasten. Dineetje vandaag centraal in het proces tegen Wilders. En lenen steeds moeilijker voor bedrijven.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 De Europese Commissie wil de belasting op energie, waaronder die op autobrandstof, helemaal omgooien. En dat kan nogal wat gevolgen hebben voor de Nederlandse autorijder. Waar diesel nu nog goedkoper is dan benzine, zou dat nog wel eens duurder kunnen worden. In Brussel, buitenlandredacteur Thomas Spekschoor. Thomas, waarom wil Europa dit? Ja, diesel is dus op dit moment inderdaad nog goedkoper dan benzine. Maar volgens de commissie vervuilt het meer. Er is meer CO2-uitstoot per liter diesel dan per liter benzine. En bovendien is in productie is diesel ook duurder. Maar op benzine wordt meer belasting gegeven, waardoor het ineens aan de pomp andersom is. Nou, Dat vindt de commissie oneerlijk en daarom moet er vanaf 2023 een eind aan komen. En dan hebben ze een andere manier bedacht om, om die belasting te berekenen? Ja, dan uh, zou, ineens, uh, zou je ineens niet meer per liter de belasting betalen... maar per, CO2, per hoeveelheid CO2 die je uitstoot... of per energie die er in die liter, uh, liter ja. brandstof zit. Ja. En, en, en dat maakt dan dan, dan zou duurder? Het ineen, dan zou ineens diesel uh, ja. net zo zwaar belast worden als benzine... en dan zou het inderdaad duurder worden. Is er al op gereageerd door de auto-industrie? Nou, De auto-industrie ziet het helemaal niet zitten. Uh, zij zeggen uh, het zou zo kunnen zijn dat het per liter dat diesel meer CO2 uitstoot. Maar uh, als je per kilometer kijkt, is dat helemaal niet waar. Bovendien zeggen zij, wij zijn nu net zo lekker bezig met het produceren van goede dieselauto's, van zuinige dieselauto's. Uh, de rest van de wereld uh, neemt een voorbeeld aan ons. En dan gaan wij het als Europa in één keer omgooien. Dat vinden ze heel gek. Ja. Maakt het voorstel een, een kans? Moeten ze zich echt zorgen maken? Nou, het, het gaat nog heel moeilijk worden. Uh, het voorstel moet nog door het parlement en moet ook nog door de raad. En dat betekent dat laatste dat alle lidstaten daarmee in moeten stemmen. En bijvoorbeeld Duitsland heeft een hele machtige auto-industrie uh, en die auto-industrie produceert een heleboel dieselauto's. Dus die zal daar zeker niet zomaar mee instemmen. En, en stel dat het uiteindelijk wel gebeurt, wanneer zou dan die, die hogere belasting op diesel ingaan? Dat zal geleidelijk gebeuren. Uh, vanaf 2013 en vanaf 2023, zegt de commissie... Uh, zal het pas zo zijn dat diesel even zwaar belast wordt als benzine. Dank wel. Thomas Pechsoor in Brussel. De politie in Wit-Rusland denkt dat de dader gepakt is... van de bomaanslag maandag in een metrostation in Minsk. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven en viel ongeveer 200 gewonden. Volgens de politie is op beelden van bewakingscamera's te zien... dat de man die nu is aangehouden een tas achterliet in het metrostation. Het is een witrus over de achtergrond van de aanslag is nog niets duidelijk. De bomaanslag was in het drukste metrostation van Minsk... en in de buurt van het hoofdkwartier van de Wit-Russische president Lukashenko. Een etentje waar de nodige flessen wijn zijn genuttigd... en dat nu te boek komt te staan als het gevraagde diner in de zaak Wilders... Vandaag worden de drie aanwezigen bij dat diner als getuigen gehoord in het proces Wilders. Om te onderzoeken of er sprake is geweest van ongeoorloofde beïnvloeding van een getuige. Verslaggever Jeroen de Jager volgt al de hele dag die zaak weer bij de rechtbank. Jeroen, hoe verlopen de verhoren tot nu toe? Nou, op dit moment wordt nog steeds de eerste getuige gehoord. Dat gaat allemaal heel minutieus. En dat is de Arabist Hans Jansen die op dat etentje door de rechter van het, hof, van het Amsterdamse Hof Tom Schalke, beïnvloed zou zijn. Datzelfde hof heeft ook bevolen dat Wilders uh, vervolgd moest worden. En Tom Schalke heeft meegeschreven aan die beschikking om, om Wilders te vervolgen. Nou, Wat je hoort is dat Jansen uh, vaak heel koorzelig is. Een beetje eigen gereid ook. En het verhoor begon trouwens een beetje raar. Want Jansen die, die voelde zich ineens bedreigd door een aanwezige in de zaal. Ik ben niet bereid om in deze setting uh, te blijven zitten. Ik kijk naar meneer de Kreek. Meneer de Kreek, zou u zo vriendelijk willen zijn... bij het verhoor van deze getuigen de zaal te verlaten? Uh, u krijgt uiteraard een plaats die u toekomt. Ja, de zaal. Ja, de reden dat, dat Jansen zich bedreigd voelde uh, is dat de man uh, die verwijderd werd, uh, die meneer De Kreek, die overigens ook een van de benadeelde partijen is, uh, die man die heeft hem een mail gestuurd waarin hij schrijft dat Jansen als een varken geslacht zou moeten worden. Beetje vreemd allemaal. En, en inhoudelijk, Jeroen, uh, in, ja, het gaat erover of er sprake is geweest van, van beïnvloeding. Is al duidelijk of dat zo is? Nou, het probleem is uh, dat we nu uh, alleen het verhaal van de Arabist Janssen horen... en dus een, ge een gekleurd uh, beeld krijgen. Je kunt uh, nu eenmaal niet op één verklaring afgaan. En daarom dat ook uh, die andere getuigen er straks komen. Maar als het, als het zo gegaan is zoals Janssen beschrijft... dan heeft het er toch wel alle schijn van. Kijk, het feit is gewoon dat Janssen als uh, gelegenheidsgast... daar is uitgenodigd op dat etentje van de Vertigo Club. Uh, en daaraan zit aan dat diner precies drie dagen voordat hij als getuige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 Stijgende ging naar geluisterd hebben. En ik zoveel mogelijk probeerd het niet, niet te horen. Daar heb ik natuurlijk verschrikkelijke spijt van op dit moment. Ik heb überhaupt spijt dat ik naar die avond gegaan ben. Ja, zo, zo noemt Schalke, of zo noemt de Arabist Jans. allerlei momenten tijdens dat dinertje. waardoor hij het gevoel heeft gehad dat Schalke bezig was met beïnvloeding. Bijvoorbeeld, Schalke die noemt Wilders een mannetje. waar iemand als een hoogleraar zich toch niet mee zou moeten inlaten. Ja, echt gezellig was het niet, als ik het zo hoor, hè? Nee, het is een nee, raar dinertje geweest. Ik had er graag bij geweest. Ja, met stijgende ja. walging en zo, daar heeft hij het over. Hoe nu verder, ja. Jeroen? Nou, Dat uh, verhoor van Jansen is even onderbroken, maar nog in volle gang. En uh, dat zal toch nog wel even duren. En dan moeten die andere twee uh, nog verhoord worden. Die zitten ondertussen uh, apart van elkaar in verschillende ruimten. Die mogen niet meeluisteren. Die moeten straks onbevangen opnieuw uh, weer kunnen verklaren op uh, vragen. Dus uh, dan krijgen we nog de, de ondervraging van Tom Schalken, de rechter bij het Hof. En daarna de gast hier van die avond, uh, Bertus Hendricks. En ja, pas dan, als je al die verhalen bij elkaar neemt... kun je misschien een beter beeld krijgen van hoe het nou precies is verlopen en of er sprake is geweest van be beïnvloeding. Wij horen later vandaag meer van jou. Dankjewel, Jeroen de Jager. Twee slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn... zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Er liggen nog zes mensen in het ziekenhuis. Gisteren was uh, van één de toestand nog kritiek. Vanmiddag wordt de eerste van de zes doden begraven... die zaterdag bij de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof vielen. Dat is de 42-jarige man uit Syrië. Dit is het NOS-journaal met Dorald Megens. In de zaak van de dode jongen die langs de A27 is gevonden, in januari was dat, is een vierde verdachte opgepakt. Dat gebeurde toen een van de andere verdachten voor de rechter verscheen, zegt de politie. Vandaag was de proforma-zitting voor deze zaak. En agenten waren daar natuurlijk ook bij uh, aanwezig. En uh, zij zagen daar toen een verdachte zitten die uh, ook in deze zaak moest worden aangehouden. Dus die is toen direct aangehouden. De jongen, die op 12 januari dood langs de snelweg tussen Utrecht en Hilversum lag, was ontvoerd na een avondje pokeren. Hij was samen met zijn vriendin onder bedreiging van een vuurwapen meegenomen. Het stel zou door hun ontvoerders thuis zijn mishandeld. De vriendin bleef daarna thuis achter en de jongen is meegenomen. De volgende dag vond een wandelaar zijn lichaam langs de snelweg bij Hollandse Rading. De politie heeft dus vier gedachten aangehouden. Twee daarvan zitten nog vast. Minister Donner neemt voorlopig geen maatregelen om de SGP te dwingen ook vrouwen toe te laten op de kieslijst. Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat de SGP geen vrouwen meer mag uitsluiten. Dat de overheid maatregelen moet nemen om een eind te maken aan die praktijk. De SGP ging tegen de uitspraak in beroep bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat beroep schorst de uitspraak van de Hoge Raad niet. Maar Donner schrijft nu aan de Tweede Kamer dat hij de uitspraak van het Europese Hof toch afwacht. Daarbij heeft hij laten meewegen dat er volgens de regels van de SGP geen formele belemmeringen voor vrouwen zijn. SGP noemt het in een reactie wijs dat het kabinet terughoudend is. Het is afgelopen jaar moeilijk geweest voor MKB-bedrijven om leningen te krijgen. De bereidheid van banken is afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoofdeconoom van dat CBS, Michiel Vergeer, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Vergeer, hoe kan dat dat het uh, toch moeilijk was voor, voor die MKB-bedrijven om, uh, om aan geld te komen? Nou, we zien dat de banken veel terughouder zijn geworden... om op een verzoek van de bedrijven een lening te verstrekken. En we zien dan dat de banken vooral aangeven... dat ze het onderpand onvoldoende vinden... dat ze het eigen kapitaal van het bedrijf onvoldoende vinden... en dat ze de kredietwaardigheid van het bedrijf slechter inschatten... dan drie jaar geleden ja. het geval was. Want we hebben een vergelijking gemaakt tussen hoe het in 2010 is gegaan... en hoe het drie jaar eerder in 2007 is gegaan. Ja, dus, dus na, nog naweeën van de crisis. Want je zou denken, vorig jaar ging het... al wel wat beter met de economie. De economie was wel in herstel, maar als de MKB-ondernemers aankwamen bij banken om investeringsplannen te financieren, dan vonden ze toch dat de banken een stuk terughoudender waren dan in 2007 nog het geval was. Ja. En ze er ook vooral toe aan het feit dat de banken eh, ja, veel meer dan voor de crisis nu op de risico's letten en minder op de kansen die zo'n investering biedt. Ja. Nou uh, concludeerde de Taskforce Kredietfinanciering uh, eind vorig jaar dat het allemaal zo'n beetje op pijl is gebleven, hè? De, de, de kredietverlening, um, maar op een lager niveau. U, u heeft een iets andere conclusie, hè? Wij zeggen dat de investeringen in Nederland van het bedrijfsleven in 2009 en 2010 wel degelijk zijn teruggelopen. Dat komt vooral doordat de economie in 2009 ingezakt is, dus er was ook minder investeringen nodig. Maar we denken dat de moeilijkheden van het MKB om financiering voor goede plannen te krijgen, dat die wel degelijk een extra factor zijn geweest om de investeringen in Nederland omlaag te brengen. Brengen. Ja, dan nou hebben de banken de regels aangescherpt. Uh, voor de crisis waren die ook wel behoorlijk ruimhartig. Uh, was, was het bedrijfsleven daar wel goed op voorbereid, op, op die aanscherping? Het lijkt erop dat het bedrijfsleven dat toch als een verslechtering heeft ervaren, en dat ze dus ook aangeven dat ze veel meer dan in 2007 moeite moeten doen om geld te krijgen voor hun goede plannen. We zagen bijvoorbeeld dat in eh, 2007 84% van de kredietvragen ja dat lukte om daar financiering voor te krijgen, en in 2010 was dat percentage teruggezakt tot 61%. Ja. En dat is dus een 23% procent van de gevallen, ja, de ondernemers nul op de request kregen van de banken. Okay. Ik dank u voor deze toelichting, Michiel Vergeer van het CBS, goedemiddag. De politie heeft vanmorgen transplantatieorganen net op tijd kunnen afleveren bij een ziekenhuis in Utrecht. Het waren longen en de auto waar die longen in vervoerd werden, die raakte betrokken bij een botsing in Rotterdam, kon vervolgens niet meer verder rijden. De politie moest toen snel handelen medewerkers van de verkeerspolitie die hebben zich een moment bedacht. Ze uh, hebben een auto uh, leeggehaald, want die zit natuurlijk helemaal vol met, uh, met andere spullen. Die hebben de organen achterin gezet en die zijn toen met spoed uh, doorgereden naar uh, Utrecht. En daar in Utrecht stond een operatieteam te wachten op de longen. Sport. Dirk Kuyt verlengt zijn contract bij Liverpool met een jaar. De Nederlander tekent binnenkort een verbindenis... die hem tot 1 juli 2014 aan de Engelse club verbindt. Kuyt is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Liverpool. Bij de Belgen blijft George Lekens langer bondscoach. Zijn contract dat volgend jaar afloopt is verlengd tot en met het WK van 2014. Lekens was de opvolger van Dick Advocaat. Die vertrok vorig jaar naar Rusland... Het ging uh, het afgelopen decennium niet zo goed met de Rode Duivels. Er was op een gegeven moment zelfs geen televisiestation meer te vinden... dat de Interlands wilde uitzenden. Maar onder Lekens gaat het beter... en de Belgen kunnen zich nog plaatsen voor het EK. Als je ziet wat er gebeurt, is dus tegen buizen het publiek door het dolle heen... en dan uh, de wedstrijd in Oostenrijk waar dat er dus 2000 uh, Belgen aanwezig zijn. En als je dan ziet ook in Gent tegen Finland, uh, België en Finland... dat je daar het stadion volledig uh, totaal los krijgt... Ja, ondanks de N1, dan uh, zelfs tegen Oostenrijk hier thuis geloven deze jonge ambitieuze mensen. En, uh, het land gelooft er ook terug in. We zijn weer de trots van het vaderland en daar ben ik erg fier op. Nu tijd voor Dennis Mooi bij de AWB Verkeersinformatie. Er staat één file en die staat bij Amsterdam op de A10 West... in de richting van Zaanstad voor het knooppunt Koenplein, drie kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De Europese Commissie wil overal in de Europese Unie... de belasting op diesel gelijk trekken met die op benzine. In het proces tegen Geert Wilders worden vandaag drie getuigen gehoord... die aanwezig zijn geweest bij het bewuste etentje. De bereidheid van banken is afgenomen om leningen te geven... aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Reumers nemen de publieke omroep over. Bart was al de zendebaas van Nederland 2... en nu wordt Paul Reumer de nieuwe directeur van de NTR. En dat is best opmerkelijk, want Reumer werkt heel lang bij Endemol... waar het puur en alleen om de kijkcijfers gaat. In het mediaforum NCV-collega Guilherme Plach... en journalist en taaltype Jan Kuitenbrouwer. Het gaat onder meer over de actie voor de slachtoffers... van de aardbeving en het tsunami in Japan... Het startzijn werd vanmorgen vroeg in de arena gegeven met een slag op een gong. En daarna moet je natuurlijk wel even opletten wat je met de hamer doet. Achter u staat de directeur van, van Ajax. Die sloeg bijna tegen de directeur van het, van het Rode Kruis. Die krijgt ook zijn eigen hamer. Ga nu op een gong slaan. Straks in de Nationale Nieuwsquiz. Emiel Wilbrink uit Bergen op Zoom. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Schrijfster Anniette van der Zijl heeft de MJ Brusse prijs voor het beste journalistieke boek gekregen. Van der Zijl krijgt de prijs voor Bernard, een verborgen geschiedenis. Het gaat over het leven van de prins Gemaal. De jury noemt het opmerkelijk dat het de schrijfster is gelukt... een heel onbekende kant van de prins tevoorschijn te toveren. Anniette van der Zijl is door het winnen van de prijs 10.000 euro rijker geworden. Gisteren was het precies 150 jaar geleden dat in South Carolina... de Amerikaanse burgeroorlog begon. Voor de Washington Post is dat aanleiding om uitgebreid stil te staan... bij die zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Op de website herbeleefde krant de oorlog van dag tot dag. Commentatoren schrijven bijvoorbeeld over president Lincoln... alsof hij nu nog in het witte huis zit. Verder twittert de post zogenaamde, eh, zogenaamd namens hoge militairen uit 1861. En ook is er een quiz te spelen waarbij oorlogsmonumenten moeten worden herkend. Veel Amerikaanse huisvrouwen herinneren zich dit moment nog als de dag van gisteren. After much prayer and months of careful thought, I've decided that next season, season twenty five, will be the last season of the Oprah Winfrey Show. The show has been my life, and I love it enough to know when it's time to say goodbye eind ja, 2009 maakte talkshowfenomeen Oprah Winfrey dus bekend dat ze er na 25 jaar mee stopt. En op 25 mei, dan is het echt zover. Dan presenteert ze voor het laatst. Die aflevering belooft een flinke melkkoe te worden. Volgens het tijdschrift The Hollywood Reporter is de vraagprijs voor een reclamespotje van 30 seconden tijdens de uitzending 1 miljoen dollar. Ter vergelijking voor een spot in de laatste aflevering van Friends werd in de tijd de helft betaald. Sylvie van der Vaart is geschrokken van de kritiek die ze heeft gekregen van verschillende Duitse media. De presentatrice spreekt in haar programma Let's Dance het publiek aan met Doe in plaats van het gebruikelijke Zie. Komt natuurlijk, dat snapt u, maar ondertussen zorgt Sylvie uh, wel voor een tv-revolutie. Dat schrijft ze althans in haar column voor het blad Grazia. Wat in overleg met haar werkgever RTL is besloten om ondanks de kritiek gewoon door te jijen en jouwen. Bij RTL waren ze juist blij met de aardschok die ik in het tv-landschap teweeg had gebracht. Want dat is wat ze willen. Een jongere, lossere uitstraling, meldt de rebelse van de vaart. Fritz Sissing gaat voor de AVRO een dagelijkse quiz over 60 jaar televisie presenteren. En die gaat heten... Licht uit, spot aan. Twee kandidatenkoppels beantwoorden in een spelshow vragen over grappige, bijzondere en ontroerende tv-fragmenten uit de archieven van Beeld en Geluid. 5 september is de eerste uitzending en op de vrijdagen wordt de quiz gespeeld door bekende Nederlanders. De film die de NOS maakt over prinses Maxima gaat de grens over. Ook het Duitse ZDF en VTM in België... gaan Maxima portret van een prinses uitzenden. De televisiepremière is maandag 16 mei op Nederland 1. In Duitsland is de film een dag later te zien... onder de titel Princess Charming, Maxima weert 40. De Belgen moeten nog een gaatje in de programmering zien te vinden. De Amerikaanse populaire site Huffington Post... heeft een claim van 105 miljoen dollar aan de broek gekregen. Ene Jonathan Tashini eist dat bedrag namens zichzelf... en 9.000 collega-bloggers. Die hebben jarenlang gratis voor de site geschreven... maar willen geld zien nu de Huffington Post... voor 315 miljoen dollar is overgenomen door internetbedrijf EOL. Op donderdag 9 juni dan beklimmen meer dan 4.000 fietsers... weer minstens zes keer de Alpe d'Huez... tijdens de zesde editie van de sportieve inzamelingsactie Alpe d'Huez... Onder het motto opgeven is geen optie willen de fietsers dit jaar 20 miljoen euro bij elkaar fietsen voor onderzoek naar kanker. En er komt ook meer media-aandacht dan ooit tevoren. Bert Kranenbach kan daar meer over vertellen. Hij is de presentator van Kranenburg op Radio 2. En al jarenlang namens de NCV intensief betrokken bij de actie. Bert, goedemiddag. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, jouw eigen programma staat natuurlijk weer uh, stil bij uh, Open 6 denk ik. Hè? Maar het wordt veel uitgebreider. Vertel eens. Ja, we gaan met Knoopje Kranenborg weer gewoon een week lang uitzenden vanuit Frankrijk. Maar we gaan uh, op de dag zelf uh, ook uitgebreid via televisie verslag doen van wat er allemaal uh, staat te gebeuren. Dat betekent dat er via het themakanaal Spirit24 vanaf 12 uur middags tot 8 uur s avonds rechtstreeks gevolgd kan worden wat er daar op de berg allemaal gebeurt. En tussen 7 en 8 wordt er ook nog eens een programma live uitgezonden op Nederland 1. In samenwerking met de, met de NOS gaat de NCRV daar een, een programma maken over de laatste fietsers die binnenkomen en reportages die in de loop van de dag gemaakt zijn. En daarbij zullen we heel erg focussen op zes uh, mensen die we geselecteerd hebben die gaan meefietsen bij Alpu6. Zes 6 mensen die uh, kanker hebben of kort geleden kanker gehad hebben. En die natuurlijk heel erg vanuit zichzelf kunnen vertellen uh, waarom deze actie zo nodig is en wat mensen drijft om, uh, om die berg op te gaan fietsen. Nee. Dus die Mensen gaan we al uh, vanaf een paar weken voor Alp 6 uh, intensief volgen. Dat doen we niet alleen bij ons uh, op Radio 2, maar dat gebeurt ook bijvoorbeeld in uh, Altijd Wat bij de NCRV op uh, Nederland 2 op vrijdagavond. Ja. Uh, NCRV heeft het een beetje geadopteerd nu, dus het wordt breder ingezet dan alleen het, het radioprogramma. Uh, over Radio 2 op de dag zelf begrijp ik, is helemaal uh, Alp du 6 dan, hè? Ja. De hele dag zullen we de flitsen zijn vanaf de berg. We gaan een, een Radio 2 bocht adopteren. En uh, wat we ook voor het eerst doen dit jaar is dat we een supporters home in Nederland gaan opzetten. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die graag erbij zouden willen zijn in Frankrijk. Maar die dat niet kunnen. Uh, omdat ze ziek zijn of omdat ze moeten werken. Of nou, welke reden dan ook. Familieleden van fietsers. Nou, die kunnen elkaar allemaal gaan opzoeken in het supporters home dat we inrichten in het, uh, het AKN-gebouw in Hilversum. Waar ook de studio van Radio 2 zit. En die mensen kunnen daar met elkaar ook de hele dag op grote schermen kijken hoe de gefietst in Frankrijk. Dus het wordt ja, een fantastisch evenement uh, waar nog weer een website omheen hangt waar uh, alles uh, te volgen is uh, uh, rond die zes fietsers die wij uh, uh, ja, zeg maar hebben uitgekozen als, als een soort van iconen van 6 om, om te laten zien wat die actie nou precies wil. Ja. Ik kan me van vorig jaar herinneren dat de uh, presentator Carnarvark zelf mee fietste. <laughs> Ga, heb je de benen alweer geschoren? Uh, nou, ik ben wel weer aan het fietsen, moet ik je zeggen, uh, want ik vind het heerlijk. Ik ben eigenlijk, uh, ik, ik was geen wielrenner, vorig jaar ben ik toch een beetje in de band van het fietsen geraakt. Dus ik, uh, ik, ik heb uh, uh, mijn fiets gehouden en ben weer lekker aan het trainen. Ja, ik, ik, oh, ik ben vorig jaar naar boven gegaan omdat ik me heb laten uitdagen... En, ja, ik heb dit jaar zoiets van: nou ja, ik, ik, ik heb het een keer voor elkaar gekregen. Als het op welke manier dan ook nut kan hebben voor de actie. dan wil ik best weer een keer die Berghof fietsen. Maar ik moet even kijken hoe, hoe dat een, een goede plek kan krijgen. Ik doe het niet alleen maar om een stunt uit te halen. want daar is al 6 namelijk niet voor bedoeld. Nee, nee. ik constateer uh, de benen wel geschoren. maar of je mee fietst echt, uh, dat is even de vraag nog. Als het nut heeft, als het, als het de actie uh, ondersteunt, dan uh, ben ik van harte bereid. Maar het moet wel echt nut hebben. Goed zo. nou We, we zullen het niet uh, missen, want er wordt dus heel veel aandacht aan besteed aan Alp Duzes. Dankjewel Bert Kranenbach. Ik zeg nog even bij dat in dit programma uh, het radiodagboek, dat, uh, dat kent u, dat is na één altijd, uh, zal ook in die week in het teken staan van uh, die actie Alp Duzes dus. Paul Reumer wordt de nieuwe directeur van de NTR. Hij volgt Joop Daalmeijer op, die met pensioen gaat. Reumer begon zijn loopbaan bij de TROS. Daarna ging hij naar het productiebedrijf van John de Mol. Was daar betrokken bij de staatsloterijshow, Domino, D-Day... en ook de programma's van Linda de Mol. Tot twee jaar terug was hij creatief directeur bij Endemol... en daar ook de medebedenker van Big Brother. Paul Reumer, goedemiddag. Goedemiddag. Um, je gezond ligt er nu mooi genoeg bij. Het was weer tijd voor eerlijk werk. Ja, alle peertjes zijn ingedraaid en uh, alles is klaar hier. Ja, ik ga uh, 1 augustus uh, vol goede moed en geheel uitgerust beginnen. Ja, we be treffen elkaar wel eens hier in het mediaforum. Uh, daar vertelde ja. jij ook, hè, want ik vroeg wel eens dan van... Uh, nou, komt er al iets nieuws aan? Nee, nee, ik ben met mijn gazon bezig. Um, <laughs> ik kan me zo voorstellen dat jij de afgelopen tijd wel veel vaker gebeld bent... door uh, mensen die iets met je wilden. Ja, toen ik, ik ben in oktober gestopt met, uh, met werken. en Toen heb, heb ik voor mezelf gedacht, ik ga drie maanden helemaal niks doen. Ook geen gesprekken. Nou, dat is goed gelukt. En in januari ben ik weer eens wat gaan, gaan praten hier en daar. En inderdaad, uh, er waren veel mensen die geïnteresseerd waren om uh, te kijken of ze wat uh, met mij zouden, zouden kunnen. En uiteindelijk is het de NTR geworden. Ja, waarom? Nou ja, toen ik uh, gevraagd werd om uh, op gesprek te komen, ben ik me eens wat gaan verdiepen in de NTR. En uh, erachter gekomen dat het een, een, uh, een omroep is waar, uh, a, hele leuke programma's worden gemaakt, zowel op radio als televisie. En ook een omroep die toch voor een hele grote uitdaging staat om in de, de komende jaren, in alle veranderingen die er plaatsvinden binnen uh, Hilversum, maar misschien ook wel op groter niveau eigenlijk binnen de hele mediawereld, uh, een hele grote uitdaging om dat bedrijf uh, daardoorheen te loodsen. De NTR is al een bedrijf wat gefuseerd is. Ja. Hè? Het komt voort uit de NPS, uh, Teliac en de RVU. In die zin um, hebben ze uh, als eerste in heel veel gezien en stappen gezet om zich uh, te uh, omvormen naar ja, laat zeggen, een nieuw mediabedrijf. Nou Dat is nu gebeurd uh, van de buitenkant. Van de binnenkant moet dat proces natuurlijk nog helemaal afgemaakt worden. Uh, en dat bedrijf, laten we maar zeggen, uh, uh, helpen uh, uh, een positie te geven... in het nieuwe Hilversum, is een uitdaging die ik wel zag zitten... en waar ik heel veel zin in heb. Oh, want want uh, ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Jij, jij hebt heel erg aan de kant van de, de kijkcijfers gezeten... die heel belangrijk waren bij Endemol... maar sowieso veel voor de commerciële televisie natuurlijk ook gedaan. Uh, nu dan deze... Kant op. Dat wil niet zeggen dat kijkcijfers helemaal niet betellen bij de publieke omroep. Maar het is toch even wat anders. En, en jij vindt dat juist een uitdaging, begrijp ik dus. Ja, en, en op dat gebied zie ik het niet zo heel anders eigenlijk. Kijk, de NTR heeft, is, is een, wat, uh, zoals heet, een uh, taakomroep. Hè. Dus de, de taak van de NTR ligt vast in de mediawet. En dat is het verzorgen van programma's op het gebied van cultuur, informatie en educatie. Nou, je moet heel goed weten voor wie je die programma's maakt. En je moet natuurlijk wel zorgen dat de programma's die je maakt ook wel aankomen bij je doelgroep. En als je een programma maakt, laat we zeggen, voor het commerciële RTL 4... dan is je doelgroep heel breed, dan wil je een miljoen of meer kijkers hebben. En de programma's van de NTR, die um, uh, moeten ook hun kijkers bereiken. En in sommige gevallen is dat een heel breed publiek. En in andere gevallen is het een wat specifieker publiek. Maar, het, het, uh, laat maar zeggen, het bereiken van je kijkers en het zorgen dat je programma's relevant zijn... voor wie je ze maakt, mm. is eigenlijk in de publieke omgeving net zo belangrijk... als in de commerciële. Is, is dat ook wat jij dan meeneemt? Ik bedoel, kijk, Big Brother was een programma waarvan in eerste instantie... Denk ik, heel veel mensen hebben gedacht, nou, ik weet niet wat dat wordt... Dat werd een enorm succes wereldwijd. Uh, kan je zoiets meenemen nu en dat vertalen naar de NTR? Ik bedoel niet het programma natuurlijk op zich... maar de ervaring die je daarmee hebt opgedaan... Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat de onderliggende, laten we zeggen, creatieve uh, uh, modellen, strategieën, hoe kom je tot programma's, dat dat uh, niet anders is in de commerciële wereld als in de publieke wereld. Uh, en ik denk dat ik heel veel geleerd heb in de afgelopen 15 jaar op, uh, nou, laat me zeggen, op dat front. Maar toch ook wel op hoe je een bedrijf efficiënt en goed moet leiden. Uh, en uh, dat uh, is binnen de publieke, wat ik net al zeg, eigenlijk niet anders dan binnen de commerciële wereld. Nee. Overigens is het wel zo dat binnen de NTR de programmamakers een hele zelf standige plek hebben hè? en de hoofdredacteuren zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud. Dus het is niet zo dat ik even binnen kan komen nee. wandelen en zeggen dit nee. moet inhoudelijk anders en zo, want zo werkt het, het is alsof je mijn vraag hebt gelezen, want dat zou mijn volgende vraag zijn geweest namelijk, want dat lijkt me voor jou dan weer heel lastig. Jij bent een creatieve man, jij hebt heel lang uh, aan het creatieve roer van Endemol gestaan en dan ben je dus straks de baas daar, maar mag je hier weer niet veel waarschijnlijk met die programma's bemoeien, inhoudelijk. Nee, uh, laat me zeggen, uh, officieel is het zo dat, ik daar, dat daar een scheiding eigenlijk ligt. Hè? Maar het is natuurlijk wel zo, en dat heb ik ook verteld... en dat wordt ook wel geaccepteerd. Ik ga natuurlijk wel mijn mening geven en ik heb overal wel een, een gevoel over... en ik wil ook veel met programmamakers gaan praten. Uh, want dat, A vind ik dat leuk en uh, uh, ik denk ook dat dat best wel nuttig kan zijn. En programmamakers krijgen hun input er ook maar van uh, uh, de mensen met wie ze spreken... en in de wereld waarin ze leven. Dus ik denk dat ik uh, wat indirecter, maar toch nog wel wat invloed kan uitoefenen. Wat, wat vind je van de programma's die de NTR op dit moment... Maakt. Andere tijden doen ze bijvoorbeeld dienst van waarde, klokhuis, kunststof, Premtime hier op de radio ook. Ja. Uh, uh, uh, ja, nou dat, dat uh, de Rijman zit daar natuurlijk, Jurgen Rijman. Ja, zeker. Ja, toen ik uh, me ging verdiepen in wat de NTR eigenlijk was, kwam ik er achter het heel veel programma's die ik van nature al keek... Uh, bleken van de NTR te zijn. Dat, dat wist ik in veel gevallen niet eens. Dat ligt natuurlijk aan mij. Ik had dat misschien wel moeten weten. En, en wat sprak je dan aan in die, in die programma's? Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, dienst van Waarde vind ik een, een, een ongelooflijk uh, leuk programma. Het is uh, goed gemaakt. Inhoudelijk goed gemaakt. Het verhaal wordt eigenlijk goed verteld. En uh, de onderwerpen die ze laten zien... Ja, die, die, die gaven mij altijd wel een soort van verbazing. Van, uh, en dat, uh, ook met een beetje humor erin. Dat vind, dat vind ik leuk. En, en wat ik herken in de programma's van de NTR, uh, voor zover ik ze uh, nu gezien heb en ken, is dat ze in ieder geval gemaakt worden met uh, vakmanschap en passie. Het wordt niet afgeraffeld, het wordt zorgvuldig gemaakt. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Als je een taakomroep bent, hè? dus jouw taak staat in de mediawet. En eigenlijk is er geen, uh, ja, we zeggen maar, externe controle op wat je doet. Heb je dus een hele grote vrijheid, maar ook een grote verantwoordelijkheid om je programma's goed te maken. En dat herken ik. En uh, dat heb ik in mijn vorige leven ook altijd uh, uh, geambieerd. Ja, in ieder geval, wat je maakt, moet je maken met passie en uh, uh, ja, je zou bijna zeggen met liefde. Uh, want uh, je hebt een grote verantwoordelijkheid. Als je voor tv, als je de kans krijgt om voor tv, voor een groot publiek je, je, je boodschap te vertellen. En of die boodschap nou vervat is in een mooie quiz of in een inhoudelijk programma of in een nieuwsprogramma. Ja, dat maakt eigenlijk wat mij betreft niet zo gek veel uit. Ja. Ik, ik zei daar straks een beetje gekscherend: de reumers nemen de publieke omroep over. Want jouw broer die is het netmanager van Nederland 2. Uh, ja. Daar krijg je dus ook nog mee te maken straks als directeur. Dat wordt nou, dan even op een uh, verjaardagsfeestje afgekaart allemaal? Of, uh? Ja, wij, wij, wij gaan heel, heel veel zo'n annexeren. <laughs> en binnenkort staat de R bij de NTR ook voor reumer in plaats van... <laughs> ja. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Um, uh, wat ik net al zei, hè, de hoofddirecteur binnen de NTR die zijn inhoudelijk verantwoordelijk. Dat zijn ook de mensen die praten met de netmanagers en, en uh, praten over het schema. Dat zal ik direct niet doen. Dus uh, ik kom Bart niet tegen in het dagelijkse werk. En daarnaast, zolang als ik bij de media werk... werkt Bart en mijn broer Peter daar ook. En wij zijn echt wel gewend om privé en werk wat dat betreft gescheiden te houden. Want als je uh, uh, ellende zou krijgen met elkaar... dan leidt het privéleven eronder en uh, dat is ons te dierbaar. Dat, uh, dat zouden we niet willen. Nee, en, uh, nee goed. En uh, jij bent uh, gewaardeerd lid van het Mediaforum. Daar kom je geregeld uh, om. Uh, dat blijft ook gewoon doorgaan, mag ik openen. Nou ja, als jullie mij nog steeds willen hebben, ja. uh, heel graag. En je begint op 1 augustus, dus tot die tijd uh, kan je het gezond nog een beetje bijhouden. Ja, nou, ik zei tegen mevrouw voor het weekend, voor ik het contract tekende... daarvoor uh, was ik vrij en nu heb ik vakantie. Dus ik heb opeens drie maanden vakantie en het voelt heerlijk. Oké, okay. succes met alles wat je gaat doen. En uh, we zien je graag ook hier weer aan tafel. Oké, okay, dankjewel. Dag. Paul Reumer was dat, de nieuwe baas dus bij de NTR vanaf augustus trouwens. Hij volgt uh, dan uh, de man op die met uh, pensioen gaat, dat is Joop Daalmeijer. Zometeen het mediaforum. Dat doen we vandaag met Guylaine Plach, collega van de NCV... en Jan Kuitenbrouwer, al jarenlang ook journalist. Um, daar uh, gaan we zometeen onze aandacht aan geven. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal.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 Minister Donner neemt voorlopig geen maatregelen om de SGP te dwingen ook vrouwen op de kandidatenlijst te zetten. Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat de SGP geen vrouwen meer mag uitsluiten en dat de overheid daar iets aan moet doen. Maar Donner wil eerst een uitspraak van het Europese Hof afwachten. En in de zaak van de dode jongen die langs de A27 is gevonden in januari is een vierde verdachte opgepakt. De politie herkende hem toen hij als bezoeker naar een zitting van de rechtbank over de zaak kwam. De jongen, die op 12 januari dood langs de snelweg tussen Utrecht en Hilversum lag, was ontvoerd na een avondje pokeren. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag worden stapelwolken afgewisseld door zon. En in het binnenland kan een enkele bij ontstaan. Er staat een matige noordwestenwind. De middagtemperaturen liggen in het noorden rond 10 graden. En in het binnenland wordt het iets warmer, met maxima van 13 of 14 graden. Vanavond verdwijnen de stapelwolken snel en klaart het op. Vooral in het noordoosten verloopt de nacht vrij helder... en omdat er weinig wind staat, dalen de temperaturen tot rond of net onder het vriespunt. In het westen en zuiden van het land komen wolkenvelden voor... en dalen de temperaturen naar een graad of drie. Morgen is er meer bewolking. De zon laat zich dan vooral in het noordoosten zien. In de middag kan in het zuiden een enkele bij ontstaan. De maxima komen iets hoger uit met 12 graden langs de kust... en 15 of 16 graden in de rest van het land. ANWB verkeersinformatie. Bij Amsterdam staat er viel op de A10 West in de richting van Zaanstad. Daar staat voor het knooppunt Koenplein, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Guilaine Plach, collega van de NCV, presenteert Rondom 10 en Altijd Wat. Welkom. Hallo Jurgen. En uh, Jan Kuitenbrouwer, journalist en publicist ook. En uh, jij was laatst hier ook, toen was je directeur van de... Taalkliniek? Taalkliniek. Ja, dat is mijn bedrijf. Kijk aan. Ja. Uh, vandaag is de landelijke actiedag voor Japan. We hoorden net al even de gong uh, die deze actiedag uh, vanmorgen vroeg officieel opende. Yelene, uh, jij bent pas in Japan geweest, begrijp ik? Ja, in november zijn wij drie weken door Japan gaan reizen. Ook op dat stuk waar de tsunami uh, heeft huisgehouden. Ja. Dat is een ja. heel bizarre gedachte was dat. Heb, heb je dan nu meer betrokkenheid dan, dan ooit ja. tevoren? Ja, dus misschien schijnheilig, maar komt, ja, je bent er ja, geweest. En dan, je, je herkent de dingen, weet je, als je die beelden ziet... ja, je herkent gewoon heel veel. En de mensen daar zijn redelijk afstandelijk... maar tegelijkertijd ook zo ontzettend sociaal en beschaafd. En dus, ja, je hebt daar wel meteen een feeling mee. Je denkt, die willen niet bij de pakken neerzitten. Maar uh, Japanners tonen geen emoties, maar het wordt een keer te veel. Dat mm -hmm. gevoel had ik heel sterk mee. Mm -hmm. Hoe is het met jou, Jan? Want, nou, nooit in Japan geweest. <coughs> maar ik kan me heel goed voorstellen wat Jelena uh, zegt, want... Uh, ik heb dat ook heel sterk als ik. Ik was bijvoorbeeld kort voordat Gianni Verzaatje werd vermoord op diezelfde plek in Miami. Beach. Miami, ja. Ik hek, zag me bij dat hek. Heb ik ook gedaan. heb daar, want was de nieuwscafé is daar vlakje uh, um, 50 meter verder ja. en Verzaatje ontbeet daar en ik deed dat zelf ook. Uh, ik was op reportage. Ja, dat is en dan dan zie je al die en je ziet jezelf lopen door ja. dat landschap. En dat kan ik me bij zo'n aardbeving ja. ook erg goed voorstellen. Ja. Er, is, er is wel wat uh, kritiek he, op die actie. Uh, mensen zeggen van, ja, Japan, de derde economie van de wereld... moeten we daar nou een inzamelingsactie voor houden? Wat vind jij, Ghislaine? Ja, ik zit daar zelf ook heel erg mee. Dat was ook mijn eerste gedachte. Als je daar hebt rondgereden... en zeker, nou ja, de beelden die wij vooral zien... is natuurlijk Tokio. En daar is een bizar consumentengedrag. Alles is stervensduur, maar mensen kopen, kopen, kopen. Dus dan denk je ook van, ja, dat, loopt echt, dat is eigenlijk te bizar... voor woorden wat ze daar doen. Maar goed, het gebied wat nu vooral getroffen is dat zijn natuurlijk niet uh, die miljoenen mensen die in Tokio lopen, maar dat is veel meer het platteland. En daar, het zal welvarender zijn dan een Haiti en een Pakistan, absoluut. Maar ik denk dat geen enkel land de klappen die dit krijgt... op dezelfde de, boven kan komen. Ja. Dit is natuurlijk echt bizar. Maar, ja. Maakt dat uit, denk je, voor het, voor het geefgedrag van ja, mensen? ik denk het wel. Het, het, volgens mij gaat het eigenlijk ook niet echt om het geld. Het, gaat, het is een gebaar. Dat je ja, je, je, je besteedt ja, aan. Het rode kruis hoopt natuurlijk ook wat geld mee op te halen. Maar is dit nu ja, als maar... je naar, naar optreden van de toppers gaat en naar een voetbalwedstrijd? Ben je dan heel bewust voor Japan bezig? Of wil je ook gewoon een leuke avond en is het mooi dat het geld naar Japan gaat? Allicht, dat, dat, dat, dat, dat speelt natuurlijk mee. Want anders dan, uh, dan kon je gewoon een hele avond een saai discussieprogramma op televisie uitzenden over de verschrikkingen van die ramp. En dan, nee, uh, de toppers, uh, voetbal. Vijf euro. Maar ik denk dat het voor de mensen toppers... in Japan. Uh, uh, die dat zien, want die gaan dat op hun ja. eigen televisie onvermijdelijk zien. Holland, actie, dat dat een hart onder de riem is. En ik denk dat dat... Want het wonderlijk is, het is een maand geleden nu, hè, dat dat nu pas gebeurt. Het is eigenlijk heel vreemd, maar dat komt volgens mij omdat we de afgelopen vier weken... het Westen, Europa, Amerika, gebiologeerd naar die vier kerncentrales hebben zitten kijken. En dat heeft mij wel gestoord. Want ik dacht, ja verdorie, uh, dat enige aspect van die hele ramp... Dat ons op een of andere manier zou kunnen raken. Bijvoorbeeld in de vorm van iets duurdere sushi. Daar, daar zijn ja, we totaal nee, door gebiologeerd. En ondertussen <laughs> lopen er miljoenen mensen vertwijfeld door dat land. op zoek naar bezittingen, ja. nabestaanden. En nou ja, sterker enzovoorts. nog, er zijn nog elke dag zware aardbevingen. En we, ja. we hebben een klein berichtje ja. wat we te horen ja. krijgen. En dat vond ik eerder gezegd wel ja. storend. ik dacht, ja, dat is toch een soort narcisme. of een soort egoïsme. Ook dat wij nu onszelf meteen. In ook, ook weer in zo'n zo geëxalteerde, bijna wanhopige discussie... over de en tegens van de kernenergie. Wat moeten wij? Mm. Uh, wat heeft dit voor ons voor consequenties? Ik dus daar wat, vind ik het heel goed dat we nu even de aandacht op die mensen richten. Want, want er is, we hadden Japan en toen begon de Arabische lente ook nog doorheen te spelen. Ja. Nou ja, we hebben hier zelfs in Nederland ineens uh, die schietpartij gehad in Rij. Dus dat hele Japan is ook in het nieuws gewoon heel, heel erg naar de achtergrond verdwenen. Ja. Terwijl daar natuurlijk inderdaad nog van alles aan de hand is. Nee, maar volgens mij scheelt die betrokkenheid ook... dat bij, bij eerdere rampen waar die inzamelingsacties voor zijn gehouden hebben we ook continu die beelden nog gezien. Dat, He, nou, dat, dan blijft het op het netvlies hangen. En, en wat jij zegt, dus we zijn naar de kernenergie ja. gegaan. Ja. Ja. Maar de, de gigantische schade die is aangericht door die tsunami, door die aardbeving... we zien het bijna niet. Gisteravond zei ze in Pauw en morgen actie in Japan. Laten we even naar de beeld kijken. Waar ging het ook alweer over? En dan ja. zie je die zwarte mollengolf. Ja. En dan denk je, ja, dat is lang geleden dat ik die beelden gezien heb. Zit jij ja. vanavond in de Arena Jan, of niet? Nee. nee, nee, nee, nee Ga je wel geven? Uh, ik denk wel dat ik wat overmaak, ja. Ja. En is ja ik vind het Rode Kruis op zich. vind ik dat is een hele mooie organisatie daar wil je toch wel geld aan geven en um die kunnen dat goed gebruiken. Ja. Ja. Gilena maakt het voor jou iets uit, omdat je daar dus geweest bent... je hebt meer betrokkenheid erbij, je, ga je dan nog iets in die actie doen? Of, of? Nee, ik ga niks doen, maar ik wil wel geld gaan geven. En dat heeft mij ook wel mee te maken dat ik vaak zit van... komt dat nou, hè? als zoveel mensen, komt dat nou wel ja. terecht of niet? En ik heb een aantal vrienden die zelf in die ontwikkelingssamenwerking eh, actief zijn... en die zeiden op een gegeven moment, nou, waarvan je echt weet... daar komt echt wel iets van terecht, dat is als je op dat moment... als er noodactie is, om dan te geven. Dat is de beste manier waarop je geld ook echt besteed wordt... aan. Een Doel waar je het aan wil geven in plaats van alle organisaties... die we, die we hebben in Nederland. Ja. Dus nou. ja, ik wil wel wat geven. Mm -hmm. ja. Geef dus maar gewoon allemaal. Um, goed, dan, dan het volgende. Eén vandaag, Nieuwsuur, Pauw en Witteman en ook de ochtendspits. Het programma vanochtend kwam uh, allemaal uh, met hetzelfde onderwerp uh, voorbij. Even luisteren een stuk. Het spel heet Call of Duty Modern Warfare 2. Volgens een vriend het favoriete videospel van Tristan van der Vlis. Ja, dat, dat stond, ik geloof, in het Algemeen Dagblad... dat hij uh, verzot was op nogal gewelddadige spelletjes... Uh, en er zit ook een nogal een naar uh, fragment in. Laten we daar eerst even naar kijken. Tristan van der Vlies, de dader van het schiedrama in Halve aan de Rijn, was een gamer. En door dit simpele feit leidt een oeroude discussie weer op. Ja, oeroude discussie. We wierpen allemaal dezelfde vraag op. Uh, namelijk of uh, gamen mensen agressief maakt. Omdat deze Tristan, dus uh, volgens het OM, uh, veel van die games speelde. Um, ja, een discussie die vaker terugkomt, Guilaine. Vast bij jullie op de redactie ook wel eens, denk ik. Bij ja, nou, we begisteren op dinsdag vergaderen wij altijd... wat we zaterdag gaan doen bij Rondopdien. En uiteraard ging het over wapenbezit. Het ging over die games uh, ja, waar elke redactie het over heeft. Dat komt dan ook uiteraard bij ons voorbij. Van ga je het doen? Nou, wij zaten in, op inhoudelijke grond van zaterdag is waarschijnlijk... Weet je is er zoveel over gesproken. Van ja, moet je het dan zelf ook nog gaan bespreken? Ja, ik heb zelf met die games dat ik denk... Het komt iedere keer weer terug. En ik hoor het ook in mijn omgeving dat mensen gelijk zeggen... van ik verbied het mijn kinderen en het is goed dat, dat daarover gesproken wordt. Maar volgens mij willen we een antwoord horen. Namelijk, er is een één op een verband En we krijgen het nooit te horen. Dus iedere keer, bij iedere schietpartij die er is... worden die games aangehaald. Omdat we willen horen, het komt door die games. Maar het antwoord krijgen nee, moet, we nooit. Moet je die discussie dan dat maar was, overslaan, Jan? Dat verband is natuurlijk... Kijk, je kunt ook zeggen, Tristan uh, van der Vlissen was een wielrijder. Ik denk dat hij wel een fiets had. Um, en, dat, en sterker nog, dat bijna ieder, iedereen uh, in de geschiedenis die dergelijke acties gepleegd heeft... die had misschien wel een fiets in de schuur staan. Dus ik vind, dat vind ik heel suggestief. Noem mij een jongere van die leeftijd die generatie die niet game. Ja. En Schiet. wat spelen ze? Echt geen The uh, Sims, want dat is voor meisjes. <lacht> uh, ze spelen uh, War, Warzone, uh, Killzone enzovoorts. Ja. Dus... Maar ze lachen er zelf ook om. Hè? Ik bedoel, ik, ik vind het vreselijke spelletje zelf. Ik heb daar echt ja. helemaal niks mee. En dat geweld heb ik ook niks mee. Maar ik merk aan inderdaad een zoontje van een vriendin van mij. die vorige keer een tv-programma liet zien. waarin iedereen elkaar, elkaar in elkaar aan het meppen was. Dacht ik, hallo. Vindt is het leuk om naar te kijken? Ja. Hij zegt, dat is toch grappig? Is ja. niet echt, joh. Maar even ja. dus dan, maar, maar, maar, maar, maar, moet je, kijk, kun je gisteravond aan tafel met Paul Wittem... werd die discussie ook weer gevoerd. Die beelden werden weer getoond. Dus nou ja, goed. Er wordt toch gesuggereerd dat er dan dat, dat verband er is. Uiteindelijk blijkt dat steeds niet zo. Nou moet, ja, je, is moet je dat dan onderwerp. wel steeds doen als het media? Wordt al onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Ik heb er zelf een aantal jaren geleden een paar keer over geschreven... in verband met die kijkwijze. Um, in Nederland zijn een aantal psychologen en, en pedagogen... die daarbij betrokken zijn... en die, die, die een grote naam hebben ook internationaal op dat gebied. En die komen er nog niet echt goed uit. Maar je kunt, moet, denk ik, als journalist... als je uh, als zoiets zich voordoet... en je bent op zoek naar een onderwerp... en je bent op zoek naar een relevant onderwerp... dan, dan is je eerste taak... zijn er sinds de vorige keer dat we het hierover hadden... Uh, inzichten waar we wat aan hebben. Want dat, dat onderzoek, dat gaat door. Mm. En dat voor het gestaag, en dat wordt, dat, dat is allicht uh, te zijn tijd, want het is natuurlijk een jonge tak van wetenschap. Maar als, die nieuwe, dingen, uitkomen? als die nieuwe feiten er niet zijn, zeg jij van ook gewoon alles En anders, en als je die niet vindt, kun je zeggen, uh, we hebben het nog even gecheckt, ja. uh, want u vraagt zich wellicht af. Nou, korte samenvatting. <lacht> nee, ja, ja, maar dat is wel ja, uh, ja, mensen van zaken. Ja, het houdt mensen ja. wel bezig. Ja, natuurlijk, maar je hoeft niet uh, maar wat, wat uh, journalisten de neiging, journalisten hebben ook de neiging. om daar dan toch ook iets aan te hangen van. Uh, een onthulling. of, of een misstand. Of een, ja. nee, om dat op een of andere manier een beetje sensationeel te maken. Nee, maar het is een hele legitieme vraag. Ja. En je, die moet je dus zo, zo wetenschappelijk mogelijk eigenlijk. want het is vooral eigenlijk een kwestie ja. van wetenschap. Maar het is iedere keer hetzelfde antwoord. <tus> en politiek gezien, kijk, ik, mijn bezwaar destijds tegen die, die kijkwijze. was simpelweg dat ze de hele selectie en beoordeling van audiovisueel materiaal waarbij ze overigens in het begin nog helemaal geen rekening hielden met games... omdat dat nog zo klein was. Laten we niet vergeten dat die game-industrie ja. iets van de laatste 15 ja. jaar is. Ja. Dus dat ook de hele regelgeving daaromheen... en ook het idee van wat heeft dat nou precies voor invloed... dat zijn we allemaal net pas aan het onderzoeken. Ja. Maar als je... Uh, als je ik, ik vind wel dat je... Ik, ik, mm, hè, better safe than sorry. Dus als je wil voorkomen dat we over 20 jaar... Uh, als de opvolgste van Ghislaine bij rondom 10... Uh, video games. Wat ging er fout? En we zitten daar in Felix Meritus. met een zaal, in, in, in Felix Merites, met een zaal uh, gedetineerden. En. Dan denk niet. je, hadden nee, we het toen maar. Ja. Ja. Weet je wel? Nog, uh. nog even, want uh, kijk, alles, ook dit, hè, dit, hele, dit, dit hele vraagstuk is natuurlijk ingegeven door die waarom-vraag. van waarom doet iemand zoiets en waarom komt iemand. en we willen dat het liefst dan natuurlijk zo geordend mogelijk en duidelijk zeggen. Van, nou, daar komt het door. Ja. De, er verschijnen allerlei dingen over die jongen nu in de media. Bijvoorbeeld ook dat hij op de PVV heeft gestemd. Doet dat iets toe, vind jij eigenlijk leuk? Nee, ja. Ja, maar dat, was, dat werd door NRC ook aangehaald. Hè. Dat krijg je natuurlijk iedereen... zowel iedereen die in Al van -de Rijn is geweest... In, in het winkelcentrum... of net niet in dat winkelcentrum was... of in Al van -de Rijn heeft gewoond. Die, die krijgen we nu met het verhaal... wat zij net niet heeft meegemaakt of net wel. En zo gaat het ook met die buurtbewoners van Tristan. Ja, ze hebben in de lift gestaan. Hè, want daar, ja, nou, dat stukje daar en doe je ze dan in de lift hebben gezegd... Ja, tegen en daar. het gesprekje wat hij met hem heeft gevoerd... ja. Ik had het pikanter gevonden als we hadden vernomen dat hij op GroenLinks of de Partij voor de Dieren. Een de pacifistische partij. Voor te komen PSP de EVP is een Partij van Boze Mannen. Dus ook daar is statistisch de kans wel weer vrij groot. Ja, maar in dit geval zit er geen enkele politieke activiteit volgens mij vast aan die actie van hem. Het wordt continu op het spirituele gegooid. Dat is waar. Maar goed, die combatkleren enzovoorts. Dus daar zit wel iets van een soort. Wat je in Amerika toch ook wel meekrijgt... is toch ook een soort anti-maatschappelijke uh, uh, houding. Een, een, een soort woede ja, op het... Zin, die op, zitten toch op links ook heel erg. Ja, ik vraag me meer dat af, als dus die man al in de lift dat gezegd? Inderdaad, ja, lid van de PvdA, zei die toen tegen me... Of, of, die het of, onthouden of, het onthouden. of die man ja. het onthouden had ja. ja, zelf. Ja, maar ja. het komt of ook omdat we, we willen met z'n allen toch wat te melden hebben. En, zo. en dan gaan we dus de uitvlucht zoeken naar dit soort details. Ook. Ja, ja, ja. ja, maar ja. Dat, dat vind ik het moeilijke. Iedereen wil ook alles lezen. Weet je, er wordt vaak op afgegeven, iedereen doet hetzelfde. Maar tegelijkertijd willen mensen... Dan kijk maar naar de kijkcijfers ja. op televisie. Weet je, iedereen brengt misschien hetzelfde of dezelfde nou ja, ja. Ik kan het niet gauw goed het doen. Nou, het, als... nou, ik vind wel, je kunt zeggen, de kijkcijfers zijn wijzen uit dat men dit wil. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar ik ben journalist... en ik wil interessante ja, verhalen vertellen. En ik wil niet, uh, zoals de publieke omroep heeft... nog al de neiging tot kluitjesvoetbal in dit soort situaties. En dan krijg je dus op 1, 2 en 3. als je, als je zapt, ja, dat je eigenlijk de hele avond met dat thema bezig bent. En dat nee. vind ik, oké, okay, dit is wel een grote schok... maar er werd laatste ook een, een, een, een zomaar point blank... een, een, een nieuwsuur uitzending... Uh, een uur eerder, dus een uur langer gemaakt. Mm. Ik weet niet, je gezegd, het nieuwsfeit erachter. Nou ja, het was meer. in ieder geval vanwege... Wij uh, <coughs> woesten bij Altijd Wat... Uh, bij altijd Wat ging niet door, precies, inderdaad, op vrijdag. Ja, ik weet het nog wel, ja. ja maar, weet je, en dat gaat ook heel achterloos. En dan zitten we... Waar ging het nou ook weer over? Nou, volgens ik mij wilde was niet, dat met Japan toen Ik wilde het niet bagatelliseren, dat vond ik nou ook okay, weer... Maar dat ik dacht, dan zit ik twee uur lang. Le, more is niet altijd more, hè, in de journalistiek. Ja, goed, um, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Guylaine Plag en Jan Kuiterbrauwe. Zometeen gaan we de Nationale Nieuwsquiz doen. Doen we met Emiel Wilbrink uit Bergen op Zoom. Ja, dit is ook een verhaal, hoor. Of je die documentaire hebt gezien over die ex-vriend van uh, Anouk. Gaat niet goed tussen die twee, dat ging het al langer niet. Misschien gaat dit liedje er ook wel over. Anouk, down and dirty. I know A love like mine The way I'm Zingt een aantal keren cheater en dat zou wel eens over die docks kunnen gaan, uh, gok ik zo'n beetje. En ook was dat een down and dirty. Um, Emiel Wilbrink is hier, hij is 30 jaar, komt uit Bergen-op-Zoom en uh, gaat meedoen aan de Nationale Nieuwskus. Welkom. Dankjewel. Jij was hier dan ook al eerder, uh, <laughs> ergens zo half maart. En toen ineens was daar die uh, tsunami en de, de aardbeving in Japan. Ja, dat hoorden we onderweg uh, op de radio inderdaad aanzwellen. En toen we hier een uh, ja, half uur voor, uh, voor aankomst. Uh... Ik kreeg het door dat de nieuwskus niet doorging ja, nee, ja, dus ging. Uh, de, de hele programmering werd toen aangepast ja. en het, het, het nou, ging alleen uh, nog maar daarover. Bijzonder leuke middag al hier op de redactie. Ja, dan kon je dat in ieder geval een beetje ja, aan de achterkant ja, meekijken. Ja, ja, uh, maar goed, dus je bent er nu wel en uh, je moet gelijk aan de bak, want 90 punten gisteren neergezet. Dat is een ja. uh, flinke score. Dat is minder dan 104 van toen die week. Dus, uh... ja, Oké, okay, nou dat is dan wel weer een voordeel. Uh, we gaan kijken hoeveel je komt. We bepalen eerst een nieuwsfactor. Nou ja... Het zijn gewoon dieren en dieren blijven dieren. En ik vind gewoon heel erg aardig, die beesten. De Nationale Nieuwsquiz. Verdoofd of onverdoofd, een meerderheid in de Tweede Kamer... morgen gaat kiezen voor een verbod op ritueel slachten. Dat ze zo'n lekker vachtje hebben. This country is regarded as the model for tolerance. De Kamer komt op voor de dieren. Verschillende onderzoeken hebben bewezen... dat ritueel slachten eigenlijk dierenvriendelijk is... mits het goed uitgevoerd wordt. Ja, de Kamer praat, uh, ik geloof, as we speak uh, over dat voorstel van de Partij van de Dieren... om een eind te maken aan het onverdoofd ritueel slachten. Hier is vraag 1. Gisteren deden zes vooraanstaande leiders van een gemeenschap... een emotionele oproep om geen verbod in te voeren. Op een persconferentie op Schiphol uitte ze hun ongerustheid... over de dreigende ontwikkelingen in Nederland, zo werd dat genoemd. Van welke gemeenschap zijn deze mensen? De Joodse? Ja, zes rabijnen uit België, Frankrijk en Nederland... belegden namens alle opperrabijnen van West-Europa een persconferentie. Een verbod om het praktiseren van de shechita... want zo heet dat, als ik het goed uitspreek... betekent serieuze schade voor de reputatie van Nederland. Al dus opperrabijn Ralbach. Vraag 2. De Kamer baseert zich onder meer op een onderzoek van een universiteit... waarin onverdoofd slachten wordt vergeleken met verdoofd slachten. De conclusie daarvan is dat dieren mogelijk pijn kunnen ervaren... tijdens het doodbloeden. Om welke Nederlandse universiteit gaat het? Dat gok je Twente. Dat is niet goed. Het is Wageningen. Wageningen. Um, een dier heeft nog 80 seconden gevoel als er goed wordt gesneden. Um, moet het vaker gebeuren dan kan de pijn tot drie minuten aanhouden... als er dus vaker een snee nodig is. Dat hebben ze daar allemaal uitgezocht. Volgens de Joodse gemeenschap is dit een eenzijdig onderzoek... en gaat het rapport van Wageningen over het islamitische ritueel slachten... En dat is volgens hun dan weer onvergelijkbaar met wat de Joodse slager doet. Vraag 3. De discussie over het wel of niet verbieden... van het onverdoofd slachten is al tijden bezig. Dierenartsenvereniging KNMVD riep in 2008 de toenmalige minister van Landbouw op... om de rituele slachting anders te laten uitvoeren. Omdat op de huidige manier het welzijn van dieren... op een onaanvaardbare manier wordt aangetast. Wie was toen die minister? Ik voelde hem al aankomen. Uh... Nee. 2008 was het. Nee, schietminister binnen. Gerda Verburg was het. Oh. Uiteindelijk is er geen verbod gekomen. De vrijheid van godsdienst is een grondwettelijk recht. En op grond daarvan heeft toenmalig minister Verburg... het ritueel slachten van dieren niet verboden. Wel werd er gekeken naar het aanscherpen van eisen... om het welzijn van de dieren te verbeteren. Mm -hmm. Vraag 4, de vraag met het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? De eerste koninklijke familie is uh, natuurlijk een ijzersterk uh, team. Het is niet alleen een ijzersterk merk van, uh, van Nederland. Maar uh, ze, ze kennen hun zaken uitstekend. Dat is uh, Maxime Verhagen. Maxime Vragen, de minister van de Economische Zaken. Hij is met uh, Maxima, Maxime en Maxima. En ja, de koningin is er ook nog bij. En Prins Willem-Alexander natuurlijk. Alexander. Op staatsbezoek in uh, Duitsland. Vraag 5. Het koninklijk gezelschap brengt op uitnodiging van wie... tot en met 15 april dat staatsbezoek aan Duitsland? President Wolf... Ja, dat is goed. De bondspresident, Christian Wolff. En door hem en zijn vrouw werden ze gisteren welkom geheten. En in het boendeskansleramt gebeurde dat. Had ook het Koninklijk Gezelschap een lunch met Angela Merkel, de bondskanselier. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk pas roepen. Hier komen de aanwijzingen. 1. Ik ga me bezighouden met vriendschappen en andere ongemakken. 3. Ik ben een slagerzoon met een brilletje. 2. Hugo Klaus was de laatste Vlaming voor mij die hetzelfde deed. 1. Het Boekenweekgeschenk 2012 zal door mij worden geschreven. Oh, ja. oh uh, Ton dan Ja, dat is goed. Ja. Hij zat veel weg, hè? Ja, maar ik ken de achtergrond van de man niet. Ik heb, ja, euh, hij is Op ja. Ja, oh, nee. Zijn eerste uh, autobiografische roman heette Een slagerschoon met een brilletje, in 1985 verschenen. Nee. Um, uh, Boekenweek uh, draait om het thema vriendschap en andere ongemakken. Dus dat was de eerste aanleiding. En inderdaad, Tom Lanois gaat dat geschenk 2012 schrijven. We komen op de factor 4. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz: ik ben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 Het is goed om onverdoofde ritueel slachten te verbieden. U hebt daar net ook al het een en ander over gehoord. Marianne Tieme van de Partij voor de Dieren verdedigde vanmorgen haar initiatief wetsvoorstel dat het onverdoofde ritueel slachten van dieren verbiedt. De godsdienstvrijheid weegt minder zwaar dan de pijn die de dieren moeten doorstaan, vindt zij. U mag reageren op die stelling. Het is goed om onverdoofde ritueel slachten te verbieden. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. Um, u kunt uh, zich melden op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan de hashtag Standpunt. Emiel Wilbrink, 30 jaar, uit Bergen-op-Zomer, is nog steeds hier. Factor 4. Ja. Om aan die 90 te komen, <laughs> moet je 23 vragen goed hebben. Nou ja, goed. Uh... Dat wordt lastig, want het kan wel. Dat wordt doorlezen, Jurgen. Ja, ik, ja ik, ga, ik ga mijn best <laughs> doen. Aan nou, mij is het echt niet liggen. Um, 90 seconden de tijd, inderdaad. Als het antwoord niet uh, snel opkomt, onmiddellijk pas roepen, dan ja. uh, win je tijd. Dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbeest. Gemeente Meer wil een eind maken aan wat voor illegale treinen rond Schiphol? Parkeerplaats. Dat is goed. Welke oppositiepartij heeft voorgesteld de invoering van een boete voor lang studeerders met SGP. een jaar uit te stellen? Dat is goed. Journaliste Meert Hilkens is gisteren beëdigd als Tweede Kamerlid voor welke partij? Oeh, uh, pas. PvdA, hoe heet de Amerikaanse luchthaven waar twee passagiersvliegtuigen tegen elkaar zijn gebotst? Oeh, uh. JFK. André Rieu en welke beroemde acteur... hebben naar eigen zeggen een vriendschap voor het leven gesloten? Is goed. In welk land is voor het eerst een zogenoemde boerka-boete uitgedeeld? Frankrijk. Dat is goed. In welke stad lag gisteren het openbaar vervoer tot het begin van de middag plat? Den Haag. Dat is fout. Rotterdam. In een huis in het Friese Oosterwolde... is dit weekend 90 kilo van welke stof gevonden? Al uh, vitamine. Dat Is goed. Een groep verontruste stemmers op welke partij... heeft een vereniging opgericht Pvdv. om de democratie te bevorderen? Is goed. De vier steden, grote steden van Nederland... willen gezamenlijk voorkomen dat ruim 20.000 mensen wat worden. Pas. Dakloos. Hoe heet de afgezette president die tijdens een verhoor een hartaanval kreeg? Uh, Mubarak. Dat is goed. Wat is de naam van de BNN-presentator die tijdens de opname van het tv-programma door een auto is geschept? Oh, eh, uh, ah, uh, eh, uh, hoe heet die? Grappel maken. Pas. <laughs> Ruben Nicolai. Ja. Welke horrorfilm heeft afgelopen nacht zijn wereldpremière gehad in Den Haag? Pas. Scream 4. De douane op welk vliegveld heeft afgelopen week ruim 110.000 euro aan contant geld onderschept? Dat is goed. Wat is de naam van de voormalig Libische minister die Groot-Brittannië weer mag verlaten? Ja, pas. Over welke Nederlandse volkszanger wordt een film gemaakt? Hades. Dat is goed. In welk dorp zijn vandaag drie auto's, een scooter en een schuur in brand gestoken? Bus, uh, nee, baan. Bussem. Bussem. Ah, ja, Dat is goed. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen... naar de manier waarop bezit van wat in Nederland is geregeld. Ja, wapenbezit. Ja, Die laatste is nog goed. Uh, die bussum die telt dus niet mee, want dit, dit zei je anders eerst. Um, <lacht> maar ik denk dat het sowieso niet goed was. Maar ik zei eerst buh, man. <lacht> nou, nee, goed. Nee, het is... Uh... <lacht> nou, nah, goed, dan tellen we erbij, man. Uh, jij in Dan heb je nog te weinig. Uh, want je moest het negentig halen en uh, uh, het, het, het zijn er dus elf nu geworden. Elf keer 4 is 44. Ja. Dat is helemaal niet zo slecht. Nee, het is een totale afhang in ieder geval. Nee, <lacht> zo is het. <lacht> Oké, okay, bedankt voor het meedoen. En uh, je krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid. Uh, de lunchradio en de mok. Dankjewel. Veel plezier ermee. Dank. Wij melden ons straks weer. Eh, na 1 doen we dat. Na het NOS Journaal. En dan gaan we praten over de formateur in de provincie. Eh, want uh, u weet, we zijn naar de stembus geweest voor de Provinciale Statenverkiezingen. Nou, daar zijn allerlei getallen uitgerold. natuurlijk. En nu moeten de colleges van gedeputeerde Staten worden gevormd. En er wordt wel eens een formateur eh, ingevlogen. Bijvoorbeeld in Brabant gebeurde dat met Hans Wiegel. Wat is de rol en de taak van die formateur? Dat is de vraag. Straks het antwoord.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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De belachelijke Monty Python musical Spamalot. Uh. Kaartverkoop gestart. Spamalotthemusical.nl. Elke dag overlijden 108 mensen aan hart- en vaatziekte. De Hartstichting werkt hard om dat aantal te verlagen.